Op Met Braksma. 1. Ja, van harte welkom terug of van harte welkom bij de Nacht op 1. Laten we eens eventjes kijken. Op, uh, het is wel grappig. Ik ga eventjes uh, zoeken op de hashtag Dierendag. Dat is nummer 1. Uh, het, het is nu trending topic op Twitter. Dat betekent dat het, als u niet weet wat Twitter is of niet weet wat een trending topic is... dat betekent dat er heel veel op internet over gepraat wordt... En dan gebruiken mensen het woord dierendag. Zo uh, Dennis Nijse zegt gefeliciteerd aan iedereen. En uh, uh, Melanie zegt kroel voor jouw lieve hondje. En uh, daarom zijn sommige mensen nou zo vrolijk vandaag, dierendag, zegt Stefano. En uh, Jeffrey die zegt: Mijn ex is vandaag jarig, het is alweer 4 oktober, dierendag. Ja, zo komen er allerlei dingen voorbij met de Dierendag. En uh, ja, ik, we kunnen het wel die hashtag gaan gebruiken, maar dat zijn er te veel. Dus wilt u uh, met ons twitteren, doe dat dan naar... @de op 1 dat doet ook kapitein Robert. En kapitein Robert die, uh, vertelt ons dat hij uh, samen met Ingrid een eerste scheepshond uh, had. Maar die is bij Windkracht 7 overboord geslagen. En nu hebben ze wat meer budget. Ja, en uh, volgens mij kapitein Robert is uh, iemand die af en toe wel eens een grapje maakt. Dus ik kan me dit nu, nu voorstellen, maar misschien beledig ik hem nu wel. Dus kapitein Robert, is het waar of is het, een, uh, is het weer eens een, een onzinverhaal? Ik uh, merk het vanzelf. Hij twittert trouwens daar. AdS Braaksma, dat kan ook. AdS Braaksma, dan komt het ook allemaal aan wat u wil. AdS Braaksma of 1 Maar ja, uh, mail en uh, telefoonlijn zijn natuurlijk de traditionele manieren. Nacht.eo.nl is het mailadres. En uh, uh, ons gratis telefoonnummer is 0800-1121. En aan de telefoon heb ik daar hangen... nacht. Uh, goedennacht. nacht, Sikko. Ik ben nu bijna 60. Ja, hè? Maar zolang ik me kan heuren, hebben we huisdieren gehad. Zo. In het verre verleden, toen ik op de Veluwe geboren ben... hadden wij een geitenbok. Knaap van een beest. Prachtige horens. Maar ja, zoals het gaat, mijn vader kreeg een andere baan. En die bok moest ergens ondergebracht worden... Ja. had je op de Veluwe in de buurt van Epen en Apeldoorn, waar ik geboren ben, een uh, schaapskudde. Wat is het dan leuker dat die bok bij die schaapskudde onder te brengen. Zo gezegd, zo gedaan, met de herder gepraat en die herder vond het prima. Dus die bok ging naar de schaapskudde. Maar ja, zoals je dat wel weet, die schaapskudde heeft een paar hondjes op die kudde bij elkaar te houden. Ja. Dat hoort, nou dat had die bok snel gezien. Dat duurde geen vijf weken of de hondjes waren thuis en hij ging met de kut op stap. <laughs> dat was een, en, een, een, een nogal dominant beestje. Uh, nou, dat ging dus een paar weken zo. En toen vond hij, he, dat het wel is, die zegt dat moet ik niet. Dus die bok die ging, uh, ja, wat moet je met die bok? Moet je het afmaken, moet je er andere dingen mee doen? Hij ging naar Artis, naar de kinderboerderij. Oké. Okay. Er kwam en, geen kind meer in de kinderboerderij. Dat was een echt een agressief beest. Nou, agressief was het niet, want ik kon met hem doen en laten wat ik wilde. En de boeren dorsten het niet op met een kleine huis voor mijn vader die dierenarts was. Goed, dan doen we hem bij de kamelen in, <lacht> bij, de, bij de zebra's. Toen liet hij zijn karakter echt blijken. Die kregen niet meer dan 50 vierkante meter en de bok had de rest. Maar hoe ging dat dan bij jullie thuis? We hadden een grote tuin en daar stond hij gewoon in. En toen gebeurde er niks, maar als je met andere dieren neerzette, dan ging het... Nou, hij was wat dat betreft, zeer dominant. Want dat zei ik al, de boeren dorsten het erf niet op. Nee. En ik kon met het doen en laten wat ik wilde als kleinkind. Nou, wat goed zeg. Ik kon echt alles doen en laten wat ik wilde. Dat is de ene, een één leuke anekdote. andere anekdote is: ik wil op een gegeven moment een kat hebben, ik woon van vet acht hoog. En uh, ja, dan ging ik geen altijd kat. Ik had toen een leerling in de klas en zegt: mijn kat is jongen. Ik zeg, god, dat wil ik wel eens zien. Dus ik naar die, uh, die, die jongen toe. Kat uitgezocht en 50 gulden betaald, toen was het gulden tijdperk nog. Ja. En die kat mee naar huis genomen. Onder mijn jas. Zo'n jongens, die was tien weken. En die heeft dan vier geles, één gehad. Die heeft, sorry? vliegen les 1 gehad. Oké. Okay. Die donderde dus van 8 hoog naar beneden. Nee. Ja. Oh, oh, oh. Ik heb hem nu nog steeds. Ja? Dat heeft hij overleefd? Dat heeft hij overleefd. Ja, dat is Zo, 30 jonge. meter hoog. Ongelooflijk. Ik ben naar beneden gelopen. Ik heb die kat opgehaald, Hij heeft het nooit meer gedaan. 30 meter hoog zeg. Ja, echt. Ik zit op 8 hoog. het begint bij ons op anderhalve meter hoog. Dat begint de eerste etage. Ja. Begarengrond heet dat dan. En ik zit zelf op de achtste etage. Nou, dat is 2,75. Ja, tel maar op Ja. ja. Dus, nee, goed, die, die, die uh, verkende het huis. En dacht, nou, dat balkon dat neem ik wel even. <laughs> Nooit meer gedaan, natuurlijk. Nee, maar hij doet, loopt wel 25, <laughs> of 30 meter verder over een regeltje van 4 centimeter naar de buren. Ja, af en toe dan denk je ook, wat, hoe, hoe, hoe halen die beesten dat in hun hoofd? Maar goed, ik heb zo lang in het leven hebben we dieren gehad: konijnen, kippen, uh, honderden kippen zelfs hoor. Kloekippen. En daar hielden we niet eens oog op of ze bij jongen of niet. Nee. Bij ja, jongen, wat we betekent we dat? Ook kop hoor. We heel eerlijk zijn. Ik bedoel, eh, er was een weekje bij of we aan de kip van ons eigen huis. Wat betekent dat, dat bij jongen? Nou, die, die, die, beesten, die die planten zich voor Nou! <lacht> Ik bedoel, dat was iedere, iedere zes weken was ze verraakt met een nest. Nu was er weer een nieuw uh, nestje. Dan liepen er weer twintig jonge koekjes rond. Ja. En die werden dan opgegeten door de ratten, die er ook liepen en zo. Ja, ja blabla. Ha, nu wordt het een vies verhaal. Nee, hoor Dat is de natuur hè, Chico? Dat is gewoon de natuur. Ja, maar ik hou er niet van. De natuur de, af en toe. Oh. Ja, dat als je zo opgevoed bent en je bent zo groot gebracht, dan hoort dat er gewoon bij. Ja, dan, dan ben je daarmee bekend. Ik bedoel, dat is helemaal geen kinderachtig spel. Zo is dat nou eenmaal, die dieren worden eh, groot. Je eet ze op er eh, komen weer nieuwe. En er komen wat, wat ratten in de buurt die dat ook wel lekker vinden. En ja, zo. Net als die dat jonge... hoort er gewoon ja. bij. Ja. Dat weet je zelf ook wel. Ja. En die kinderachtig in zijn. Nee, net als jonge kuikjes in de vijf, maar het blijft toch een beetje zielig. Nee hoor, het hoort, het hoort er heel gewoon bij. Ik, ik, weet, ik kan me nog goed herinneren dat ik met mijn oma een keer naar dorp ging in Liesveld. Ja. En, en dan werden daar allemaal kuikjes gevoerd aan die Ooienvaars. En ik vond het me toch een partij zielig. Ja, dat, ja ik, ik hou er niet van. Ik, ja, dat, dat vind ik dan zielig. Je eet zelf ook een biefstukje. Ja, maar ja, dan oh, ik, oh, ik, ik, dat, je ziet niet dat dat gebeurt, hè? Dat is het grote verschil. Het gekke is, ik heb koeien zien slachten, hè? Ik ja. ben ernaast gestaan, letterlijk, als je ook niet van acht. heb ik naast de koeien gestaan die geslacht werden. Ja. En dan had je de volgende week, of de, een paar dagen later... had je diezelfde koeien die je hebt zien slachten op je bord. Ja. Dat doet me niks. Nee, nee kijk, dan ben je er bij. inderdaad mee opgevoed, Sikko. Dat is dan het verschil. En, dat, en het gekke is, uh, als je daarmee opgevoed bent... Dan ben je, heb je wel hard voor dieren, want die kat die ligt nou op de voeten uit van mijn bed. Uh, dan weet je niet beter. Nee. En je bent wel goed voor ze. Want die kat die kost me eigenlijk niks, 20 euro in een maand of zo. Kijk, nou. nou goed zo. Verwennen hem vandaag maar extra, Sikko. Dank je wel nou, voor je verhaal. Je we, we, we, we, weet wat ik gezegd heb. Ik ga normaal met ze om. En uh, als die kat morgen dood is, ja, jammer dan helaas. Ja, kijk. Een nuchtere houding. Dank je wel, Sikko. Dank je wel, alsjeblieft. Dag. Dag. Gaan we gelijk door naar Roel de Ruiter. Goedenacht. Goedendag. Uh, ik heb uh, het verhaal over, uh, over uh, jonge duifjes die uit het nest geworpen waren door hun houders. Uh, omdat het in januari een keer mooi weer was. Hadden ze hebben uh, eien gelegd, die duiven. Ja. Toen kwamen twee uh, duifjes uit. Toen sloeg het weer om en dan hebben ze de gewoonte om die duiven uit het nest te gooien. Ja, doen ze dat uh, altijd, ja? Ja, en die heb ik dus op een italien uh, even, even op een kachel uh, gelegd. Niet te hoog natuurlijk. Eén is doorgegaan en de andere die hebben we met de pipet opgevoed. En die was zo tam, als ik s morgens om zes uur opstond, stond, eh, dan kwam die al naar de voordeur vliegen, want hij zat altijd buiten in, uh, in het vensterbank bank van, van het wc-raampje. Ik liet hem binnen en dan zat uh, uh, uh, uh, hij op de me. ging ik weg, dan ging hij op de kap van de auto zitten, tot aan de bocht. En dan uh, uh, vloog hij uh, uh, eraf en dan ging hij een paar rondjes uh, uh, rondvliegen en dan ging hij weer naar huis. Ja. En, en heb, je de, heb je die duif ook een naam gegeven? Nou, die weet ik niet meer. Ik denk, ik, ik heb wel een naam, ik weet niet meer hoe die heette. Is dat zo lang geleden? Was, hij, hij was enorm tam. Als ik, uh, als ik thuis kwam en ik zag mij, ik, ging die, ik draag altijd een hoed. Ging die op mijn schouder zitten en op mijn hoed zitten. <laughs> en uh, tot ik weer binnen was en dan ging die uh, naast me zitten. En ook bij, bij de kinderen uh, deed, uh, was die uh, heel tam. Dus het was een fantastisch, een fantastisch beest. Uh. Maar hoe lang ja. is dat geleden dan, Roel? Ja, het is al een jaar of, uh, ik denk dat het 13, 14 jaar geleden is okay. ongeveer. En hij ja, is het slachtoffer geworden waarschijnlijk van een roofvogel. En, want hij was ook in de buurt, vloog hij wel, maar ik kwam altijd weer naar huis toe. Maar ja, op een dag, uh, toen zagen wij de, de verenresten uh, in de buurt liggen. Ja. Dus hij is af door een kat opgegeten, af door een roofvogel opgegeten. Ja. Maar die, uh, die was gigantisch dan, uh, ja. ja. En, en, en hebben jullie daarna nog nieuwe duiven genomen of? Nee, nee, daarna niet meer, nee. En, en ik heb een keer een katje gehad die van kwam aanlopen. Die was ook dan. En toen uh, mijn vorige vriendin en ik een keer uh, er, ergens anders waren, uh, zagen we, uh, me, we waren met dood ergens naartoe gegaan. Zagen we op een katje lopen, die was onder de motorkap neergereden. <lacht> Echt? Wat een verhaal? Ja, ja en, nou, en, en, maar dat deed hij omdat ze die geur kennelijk lekker vinden. Dat deed hij dus vaker. Ja. Er waren vaker ergens dat we die, dat katje opeens uh, uh, uh, uit de auto zagen komen. Uh, <laughs> en dat is ook zijn noodlot geworden. Want toen een keer dachten we dat hij, in, dat hij uh, ergens bij huis liep. En toen bleek hij dus uh, ook weer gegaan te zijn. Maar toen is hij toch een. Uh, een, uh, een, uh, een uh, is je gewond geraakt waarschijnlijk door een draaiend onderdeel van de auto? Ja. toen dus, dus zat hij dood onder de motorkap. Ach, ik ja. heb er inderdaad, uh, dat was niet heel lang geleden ook een artikel gelezen, dat er ook een, een kat, ik geloof al uh, een paar weken mee was gereden in een in, in, in in benzineleiding of iets dergelijks van een de, de auto. Nee, dat kan natuurlijk niet. In een, andere, in een of andere holte van een auto was een, die, een kat echt heel lang meegereden. Ja, maar daar houden, houden ze dan kennelijk van? Ja, deze die, die gaan uh, ook regelmatig mee en toen is die waarschijnlijk uh, een keer te dicht bij een of ander uh, draaiend onderdeel geweest, uh, geweest. Ja. Nou, en toen is die geraakt en uh, uh, ja, dat heeft op zijn leven gekost. Ja. Maar die duif, ik, die duif vond ik een fantastisch als ik uh, stond te schilderen bijvoorbeeld iets, uh, dan ging die uh, Naast, naast uh, het, het, het, uh, zeg maar, als ik een kozijn een, een, een, een, een, een, een moest schilderen, die had ik hem uit de sponning gedaald. Dan ging hij er gewoon naast zitten en elke keer schoof hij een beetje op als ik ook weer verder moest met schilderen. En uh, ja, dus hij, hij was overal. <laughs> Leuk. Ja, prachtig. Ja, nee, ik, ik, ik, heb, ik heb hier nog even die, het verhaal. Het was een kitten die 70 kilometer meereed in een tank van een auto. Ja. Nou, dat, dat kan je niet ik, voorstellen, hè? In een benzinetank? Ja, in benzine een benzinetank. Ik, ik zal het verhaal even voorlezen. Een vrouw hoorde plots een vreemd geluid toen ze met haar wagen naar huis reed. Aangekomen inspecteerde ze haar voertuig, maar ze kon het geluid niet lokaliseren... waarop ze besloot om naar de garage te rijden. Onderweg begon het te dagen en ze vermoedde dat er een dier in haar auto zat. De mechanicien kon haar vermoeden alleen maar bevestigen... toen hij een poesje uit de tank van haar auto haalde. Uit de tank? Ja, de Zweedse legde in totaal 70 kilometer af met het beestje naar auto... De mechaniciens de, schroefden de tank los en troffen het katje aan. Nou, dat vind ik niet merkwaardig, want ja. de ingang van zo'n uh, tank smal. Is, is, niet, is niet erg groot. Er staat ook, de laatste zin is, hoe de kitten in de tank uh, belanden blijft een raadsel. Ja, ja. ik weet het ook. <laughs> ja, ja. Okay. Zo zijn er aparte verhalen, Roel, net zoals jouw ja. verhaal. Dank je wel daarvoor. Dag en een nacht. Dag. Dag. dag. Ja, uh, ook uw verhaal is van harte welkom. En er is uh, heel erg veel ruimte voor. 0800 1121. Uw verhaal over uh, de huisdieren. Ja, waarom heeft u een huisdier? En het is dierendag. Gaat u dan wat extra's doen? En wat heeft u allemaal beleefd met huisdieren? 0800 1121. Gaan wij ondertussen naar de Beatles. Blackbird singing in the dead of night.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 Ja, dan mag je toch gewoon niet doorheen praten. Blackbird van uh, de Beatles. ja Prachtnummer, volgens uh, technicus Joop, een van de mooiste... of is het nou uiteindelijk toch de mooiste? Wat denk je? Nee, niet de mooiste? Nou, een van de mooiste nummers uh, van de Beatles... geschreven door Paul McCartney. En uh, uiteraard zijn uh, alle twee de namen Lennon en McCartney erbij gezet. En het album is, of het nummer verscheen op het album The Beatles. Ook wel The White Album. Prachtig nummer inderdaad. En oh, natuurlijk altijd leuk, die vogelgeluiden tussendoor. Uit 1968. Dat lijkt oud. En het nummer is 2 minuut 18. Maar zometeen hebben we een nummer dat nog korter is. En nog ouder is. Um, zometeen dus. En dat is een nummer van Cat Stevens over een hond. Uit 1966. Um, zometeen. Eerst hebben we aan de telefoon Chris. Een hele goede nacht, Chris. Hello? Hallo. Hallo, zegt het maar. Oh, yeah. <laughs> ja. u bent aan de beurt. Ja, ja, goed. Ja, ik, ik, ik kan het ook wel vertellen, dus ik zal niet, niet te veel maken uh, Over dieren. Ja. Ik hoorde iets over de kautjes, for instance. Ja, klopt. Uh, want we hadden ook uh, op een of andere manier kregen we ook een kouwtje in de tuin. En die heeft bij ons in haar inkomen toen En die heeft twee jaar in een hokje gewoond. Oh. onder het dak. Ja. Yeah. En, uh, en als het mooi weer was, was er was altijd het uh, raam open. En, uh, mijn moeder schelde natuurlijk, want alle lepeltjes waren weg. dan <laughs> moest weer gaan zoeken naar de lepeltjes in het hok. En uh, ze wist precies wanneer ik thuis kwam, ik ging in heel, in heel de zomer school naar de HBS. Ja. En ze uh, kon bij het koudje zien, en, oh, daar, kom, daar komt Chris aan. En ja hoor, toen was ik nog op de hei, kon hij al aanvliegen aan met de rotgang, ging hij op mijn fiets zitten. En dan ging hij met mijn huis samen. Oh, wat leuk zeg. Ja, ja dus, er zijn zoveel leuke dingen. En we hadden eenden. En dat uh, is ook, uh, ook heel erg dramatisch, een van die eenden die, die vloog over het hek heen. Ze worden gewoon geknipt, ge ge ja, ik ben Amerikaan, dus ik moet even... Ja, ik met, hoor met, dit al. <laughs> ja, die, die, die, die, die, die vleugels zijn afgeknipt een beetje. Oh, oké. Okay. Maar ze, ze, maar ze, die uh, ging, kon toch over het hek heen komen. Ja. En ging de straat op met pad geleden door, door een, oh. een Oeh. Nou, haar maatje die heeft twee maanden bij het hek gezeten. Zonder eten. Ach. wilde niet meer eten. En tot op een gegeven moment uh, ik kijk, ik zei, nou nah, mama, hij is dood hoor. Die was gewoon gestorven. Van verdriet. Hoe is het mogelijk, hè? Ja, ja. Van verdriet dus, ging, dat ging dat hij daar was... zitten omdat hij de ander miste. Ja, dat is ook wel interesting. Uh, ik ging naar school in Hilzen en dat ging door de hei. En dan zie je pak op het fietspad. Ik sproeg altijd meteen mijn fietspad van mijn fietsaf. Ja. Geef <laughs> die linkslang en bracht hem ergens in de bosjes. You ja, jij pakte gewoon het beest. Ja, yeah, en, en, uh, en af en toe kreeg mijn moeder een belletje van de, van de school: dat ik was niet gekomen. Ik zei, ik weet, ik weet precies waar die zit. Dan zat ik bij zo'n grote. zo'n mierenhoop? Ja. Ik stapel op die mierenhopen. Maar, maar heb je er nooit wat mee gedaan? Ik ging daar de hele dag zitten. Maar heb je? En dan no later ging ik naar Amerika toe. En toen heb ik, ben ik naar de universiteit geweest, in Californië. Daar heb ik uh, biologie gestudeerd. Nou, oh, kijk, ik wou zeggen, want als je er altijd zo mee bezig bent. dan ja, kan je er inderdaad ja, ook wel ja, je beroep ja, van maken. ik ja, moest naar de zee. Hoe, hoe die. Uh, hoe die meeuwen. druppeltjes, je oh. know, wat dat druppeltjes zijn en uh, te maken van zoutwater, zoetwater, you know, een heel ingewikkeld gedoe. Nee, nee, ik ben, ik ben dat, was, dat was, biologie was mijn major toen ik daar was. Ja, en, en, en wat ben je uiteindelijk daarmee gaan doen? Nou, de, de, de plan was ik, uh, toen ik ging emigreren, in 1957 was het, geloof ik, ja. En uh, ik, ik zou naar een uh, dental school gaan. Wat voor school, sorry? Uh, dental. Ja, tandarts? Ja, ja tandartse school gaan huh? in, uh, in Philadelphia. En uh, dus ik, ik begon daar inderdaad mee, mee, helemaal gelast. En het ging hartstikke goed het eerste jaar. En, uh, en toen, toen wilde ik het tweede jaar doen, moest ik, moest ik, moest ik betalen. Nee, dat waren duizenden dollars. Ja. Yeah. Ik zei, dat kan ik niet betalen. Hoe kan dat nou? En uh, dan ga ik dan een lening aanvragen. Dat kan ook niet, want ik was nog geen uh, staatsburger. Oké. Okay. Dus er komt geen kant op, weet je. Dus dan ben ik daar ben ik, da heb ik dat opgegeven. En uiteindelijk ben ik in de in de gezondheidszorg gekomen in ziekenhuizen. je ja. heb je ook gewerkt en dus, in dus de, in de, de gezondheid de van mensen en al dat soort dingen. Dus ik heb er heel veel mee gedaan. En uh, maar ik had altijd katten. En ja. ik heb nog steeds katten in Amerika. En dan kom ik over kom zoveel jaar kom ik te ga ik terug op vakantie. En dan zie ik zo zoon aankomen, dus zegt, oh de oude kat zit al bij je te wachten hoor, hij heeft je al gezien bij de rug. Goed. De kat die rent naar boven, en dan gaat hij op het bed liggen. Ja. En ik, moet, ik ga meteen naar boven, ga ook op het bed liggen, en dan springt ze op mijn rug. En dan gaat hij haar wassen, en wassen, en je. <lacht> <lacht> en doet hij iedere keer als ik die jaren weg geweest ben, diezelfde kat die doet het nog steeds. Die vergeet het niet meer. Vergeet het nooit. En dan ja, komt hij ook haar. achter je aan als je weer weggaat? pardon niet? Komt u komt ook achter je aan als je weer weggaat? Oh ja, ik, ik lint zo in de, <laughs> in de koffer. Oké. zo was ik Je mag gewoon niet weg. Nee, nee. Ik had drie katten daar ontzettend, ontzettend leuke katten. En mijn, mijn, mijn zoon heeft een hele grote kooi uh, kunnen krijgen van iemand. En die staat dan in de tuin. En uh, dan kunnen die katten kunnen, gewoon in het ding, dingetje open. Zet erin. En, en dan lopen ze daar lekker rond te rommelen. Dat zijn, zijn stokken waar ze op kunnen zitten, weet je niet. En dan kunnen uh. ze naar vogeltjes luisteren en, en dat soort dingen. Ja, dat hebben ze nog steeds. Nou, leuk. Ja, Mooi, ja, vrouw Chris. Dankjewel. En, ja, het zijn, het zijn duizend. Ik kan eindeloos doorgaan oh, Ja, dus dat merk verhaal. ik. Het is zo leuk met dieren. Ik ben stapel. Op de, waar ik nu woon, ik heb, ik, heb, ik heb geen kat meer. Eén kat kwam aan de deur. En die. Ja, oké. Okay. En de man die kwam aanlopen een keer. Ik heb mijn kat gezien. Ik zeg, ik weet niet wat jouw kat is. Ze komen kijken binnen oh, dat is mijn kat die is op mijn bed. En nu heb ik er vier. Vier? Ze komen gewoon aansleven. <laughs> en niemand deed van wie ze zijn. Prachtige katten. Ik heb nou. een foto's aangenomen. Schitterende katten. Mooi. En dan kan je de een naar de andere komt binnen wandelen en is dus nooit ruzie. Dat heb jij goed voor elkaar, eh, Chris. <laughs> dat heb je goed voor elkaar. Dankjewel voor je belletje ja, en een goede nacht. Ik, ik want ik, ik ga het even het verder. Schept. Ik ben zelf... Ik ben hartstikke ongezond. Ik heb kanker gehad na harde operatie. Dat doe ik. ik luister altijd naar deze programma's. Nou, heel goed. Ik vind het zo interessant. Dat, uh, Chris, ik, ik ja. vond het ook heel leuk om met je te praten. Dus ja, als je volgende keer weer leuk. mee wilt praten, gewoon die, bellen. een fantastische show die je geeft. Hartstikke goed. Chris, dank je wel. Ja, oké. Okay. Dag. Daag. Ja, uh, en aan de telefoon hadden we Willy. Maar ik zie Willy niet meer aan de telefoon Net Tenminste, het blokje met het telefoontje. Wat dan zo mooi hier op de telefoon verschijnt. Uh, dat is weg. Dus Willy, ja, ik weet niet waarom je hebt opgehangen. Misschien vond je dat je te lang moest wachten. Misschien ben je in slaap gevallen. Nou, bel nog eens terug zou ik zeggen. 0800-1121. En eh, ja, u kunt dat natuurlijk ook doen. 0800-1121 bellen. En we zijn op zoek naar uw verhaal over huisdieren. Of eh, andere mooie verhalen over dieren. Omdat het natuurlijk 4 oktober is. Oftewel, Dierendag. Gaat u dan nog de hond of de kat extra verwennen? Of ja, wat, wat, wat betekenen dieren voor u? Ik ben heel benieuwd. 0800-1121, dat is ons gratis telefoonnummer. En um, uh, u kunt natuurlijk ook een mailtje sturen als u bijvoorbeeld niet doorheen komt op de telefoonlijn. Dat kan dan naar nacht.eo.nl. En bent u helemaal van deze tijd en zit u ook op Twitter. Stuur dan een tweet naar op 1 Ondertussen gaan wij lekker luisteren naar de heerlijke muziek van Jason Mraz. Nu met Butterfly.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 Pull your knee socks up let me feel you upside down slide in slide out slide over here, here climb into my mouth now cha up, ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Ja, wat is zo'n heerlijk loom nummer van Jason Rest? Het was Butterflies. Ik moet zeggen, ik ken hem sinds 2008. Um, ja, wat heeft die man een fantastische muziek? En het leuke van hem is. En ik weet niet of dat nog steeds zo is. Dat zou ik eigenlijk even moeten controleren. Maar ik ga het gewoon zeggen. Dan kunt u dat zelf even uh, bekijken. Hij, um, Jason Rest zegt: Nou, weet je, ik maak mijn muziek gewoon voor uh, jullie. En jullie mogen mijn albums dan ook gratis downloaden van mijn site. En dan kunnen jullie zelf... Uh, uh, uh, gewoon downloaden. En voor niks, dan kunnen jullie naar nou me luisteren. En vinden jullie het leuk? Nou, dan komen jullie toch naar een concert van mij. En dan betalen jullie daarvoor. Dus ja, als je zijn muziek wil hebben, dat was toen... Of nog steeds is dat durven we niet met zekerheid te zeggen. Dat gaan we natuurlijk even controleren zometeen. Maar eh, zijn graat, muziek gratis beluisteren. En in ieder geval, dit was ook gratis voor u natuurlijk. Hè? Jason Maras met Butterfly uit 2009. Zoals u weet gaat het over dieren vannacht. Eh, omdat het dierendag is, dus eigenlijk hebben we een soort van dierennacht... We hebben er maar gewoon zelf bij verzonnen. En uh, ja, uw verhalen over dieren zijn welkom. 0801121 of uh, twitter mee via op 1 Of stuur een mail, nacht.eo.nl. Aan de telefoon is Willy. Ja, Willy, daar ben je weer, hè? Ah ja, we zijn niet van Omroep Brabant hè? Nee, nee we zijn zeker niet van Omroep Brabant nee. Nee, van, uh, nee, maar u hebt dus alles uh, van Omroep Brabant Nou, dat is heel apart. Heb ik ook hetzelfde accent, of niet? Ja, we, hoe heet u dan? Ja, ik heet Sietse ja de is ook van Omroep Brabant. Nou, dat is heel apart. Misschien... maar heeft u niet gewoon toevallig ook gewoon Radio aan staan dat u denkt dat het Omroep Brabant ja, is? Nou, ik heb het nu aan, maar ik heb, uh, want ik, uh, ik heb uh, dienstgeld en nou ga ik uh, naar bed en dan ga ik even de radio nog aan. Ja, en net maar was u ook heb, aan het telefoon, maar toen vond u vond het te lang duren. Toen dacht u ik hang maar op. Ja, nee, maar ik had, ik had een verhaaltje. Nou, vertel. Ga je vertellen of niet? Ja, hoor, ga je gang, Willy. Omdat het over dieren gaat. Ja. Ik ben een poesje kwijt. <laughs> <laughs> dat gaat over, ik ben een tijdje geleden gevallen en toen heb ik hier uh, uh, in de gips gezeten en ik had een heel mooi poesje en dat lag altijd bij mij. En nou, uh, toen is dat poesje weggelopen yeah. en na een tijdje, toen, ging ik, uh, toen kon ik weer lopen, toen ging ik naar de kerk en toen kwam dat poesje, dat kwam op het, uh, op het altaar en dat poesje that ben ik nou kwijt. Ja. Yeah. <laughs> En dat is, ja, voor dierendag. Dus ik ben de poesje kwijt. Nou, en, en al heel lang aan het zoeken? Ja, ja. En, en ja, dat vind ik heel erg. Dus daar was ik eigenlijk hier, ja. Hier, de poesje, dat vond ik zo leuk. Ja, maar, maar heb je ook uh, briefjes opgehangen in de supermarkt en zo, of niet? Nee, nee, dat heb ik niet gedaan. Dan moet je misschien doen, want dat helpt ja, volgens mij wel, hoor. Gips, en toen, uh, ja, toen kom ik hier weer een beetje lopen. Toen ging ik naar de kerk en toen... Uh, was de puije weg en na toen de puije toch weer op, op het altaar. Ja. De pastoor die wist niet wat hij zag. De nee. puije ging naar het altaar. Ja, heel, Het dus zou de eerste keer op. zijn dat hij dat heeft gezien, denk Dan ik. Ik ben een puije kwijt. En ja. dag en ik ben een puije kwijt. Ja, nou, wat vervelend. Ik ja. hoop dat je hem terug gaat vinden, Willy. Ja. We het... mag ik je een uh, fijne nacht wensen. Ja, natuurlijk. Dankjewel voor het bellen. Ja. En uh, nou, wat vaker naar Radio 1 luisteren, niet naar Omroep Brabant, hoor. Nee, ja, ik heb, ik heb overal alles en dan die en dan die. Nou, kijk maar uit dat je er niet gek van wordt. Nou kwam toevallig dit over Dierendag en ik ben een poesje kwijt. Ja, dat, dat zei je al. Ja, nou, Willy, ik wens je een hele fijne nacht. Dag! Gaan we, gaan, we, gaan we gauw door naar de volgende beller. En dat is mevrouw Van Zanten. Een hele goede nacht. Ja, met mevrouw Van Zanten. Dat dacht ik, ja. Toen ik tien jaar was, toen had ik ook een een kou opgevoed, een jonge kou. En ja. uh, die vloog me dus ook overal na. Want die zat dus bij het konijn in hetzelfde hok... maar daar zat dan een tussenschotje tussen. En het, het, gaas waar, uh, het schot waar het gaas op zat... dus daar kon je er dan afhalen, dat schot. Daar, daar zat de dus spleet in. Dus, en dan kon die kou net doorkruiven. En als ze dan zondags uit de kerk kwamen... dan vloog die kou mij al tegemoet en zo... En als ik met kinderen in de buurt aan het spelen was, dan, dan voelde ik meteen soms ineens iets op mijn schouder. En dan zat die kou weer op mijn schouder. Dus ik was echt zijn moeder. Oh, geweldig. hoe lang heeft dat ongeveer geduurd? Ja, dat, heeft, dat had eindeloos kunnen duren. Maar toen ging ik een keer bij mijn opa logeren in de stad. En toen had ik hem meegenomen. En toen was ik met mijn tante naar het zwembad. En toen had opa het kooitje opengedaan, omdat die kou zoon. Zo zat de uh, te, keer ging omdat mijn ah, ja. opa dacht dat hij honger had. En toen is die kou ontsnapt, en toen was hij in een vreemde omgeving in de stad, en toen heb ik hem nooit meer teruggezien. Ach, <laughs> dat is ook wel een beetje zielig dan. <laughs> ja. Als je dan zo'n goede band met zo'n beestje? Ja, want uh, ik hoefde hem ook helemaal niet te kort wieken, want hij vloog nooit weg. Nee, die bleef altijd bij je. Ja. En heb je daarna ook nog andere dieren gehad? Dat ja, heb ik nog. Ja, ik had ook altijd ja, konijntjes. ...jonge konijntjes, die mocht ik dan groot brengen... ...maar met kerstens gingen ze in de pand. allemaal flappies. Maar daar dat, dat kon ik heel goed tegen... ...want ik, ik gunde mijn moeder ook de, dat plezier... ...want die was al zo trok <lacht> dat de konijn heel vet was. Ja, die was, die was er weer blij mee... ...en daar kon ze er weer van genieten. <lacht> ja, dus ik dacht... Aan, uh, ik gunde mijn moeder het ook wel hoor. Ja, nou, en, en, en had je dan zelf ook mee of vond je dat zielig? Ja, ik, ik, ik kon het wel eten, maar mijn jongste broertje die had later ook konijnen, maar die kon er niet van eten. Waarom niet? Ja, dat, die vond vond het... die, dat was dan zijn Dora die, die op het bord lag. <lacht> en nee, dat, dan moest hij een koteletje gewoon van varken maar, ah. nee, maar ik, ik uh, was heel reëel in die dingen. Zolang ze leefden was ik er goed voor, maar als ze dan dood waren... dan dacht ik ook, ze voelen toch niks nee, meer. Dan kan je er net zo goed van genieten, ja. toch? Ja. Ja, groot gelijk. Ja. Nou, dank Ja, en, daar. En, en een fijne nacht. Dag mevrouw Verzanten. Ja, Dag. Dag. Ja, en uh, ik weet niet wat het vannacht is, maar allemaal mensen die ophangen. Net hadden we meneer van Tongeren hangen en die, die is nu ook weer weg. Dat betekent dat we nu naar het uh, oudste nummer van deze nacht gaan. Dat is een nummer uit 1966... Het is nummer van Cat Stevens. En dan denk je, nou, daar heb je het dierengedeelte al gehad. Maar nee, het heet ook nog eens I Love My Dog.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 To make me realize that I love my dog as much as I love you. But you may fade, my dog will always come through. As much as I love you, the you may think my dog will always come through. Stevens, Tegenwoordig bekend als uh, Yusuf Islam heet hij geloof ik. Hè? En ja, hij stond pas nog in Ahoy ook. Uh, en dit was uh, uh, I Love My Dog. Ja, het bekendste nummer is natuurlijk Morning Is Broken. Maar ja, dit is toch ook wel een heel erg leuk nummer uh, van Cat Stevens. Um, ja, wij hebben het vannacht over huisdieren. Ja ik, ja, ik moet heel eerlijk zijn. Ik heb er zelf niet heel veel mee. Ik, als, ja, als iemand een, een goede band heeft met een hond, dat vind ik leuk om te zien. En ik heb thuis een pakketje. Dat is natuurlijk ook wel leuk. Um, maar katten, die zijn ook altijd zo eigenwijs. En um, uh, hoe heet die beste man? Uh, dan ben ik al, ben weer, weer zijn naam kwijt. Midas Dekkers, ja. Kijk, die naam was ik weer even kwijt. Middels Dekkers die zei altijd... honden, dat zijn makkelijke dieren om lief te hebben. Want die komen toch altijd wel naar je toe. Maar katten, dat zijn echt eigenwijze beesten. Ja, ik... Uh, eigenwijze beesten, dat, dat, dat is ook gewoon zo. Hè? Die doen eigenlijk gewoon een beetje waar ze zelf zin in hebben. Dus dan ben ik juist heel benieuwd. Ja, waarom vind je katten dan zo leuk? Want ja, als die toch doen waar ze zelf zin in hebben... dan heb je er ook helemaal niet zo heel veel aan. Nou ja, 0800 -1 -1 -1 voor al uw gedachten over... Uh, de prachtige huisdieren die, die er kunnen zijn. Vogels of uh, katten of honden. 0800-1121 via de e-mail nacht.eo.nl of via de twitter. @denachtop1. We hebben weer telefoon en dat is um, Sascha. Goeienacht. Goeienacht. Ja, Sasja Wat heb jij voor een uh, verhaal voor ons? Nou ja, ik heb uh, ontzettend veel huisdieren mogen meemaken in mijn jeugd. Ja. En uh, van, van, van... Oh, eh... Uh honden, een uh, lieve herdershond, uh, zo'n zo jong herdershondje... met van die flapperende poten, poten die nog niet volgroeid waren... en, en konijnen en, en uh, een schildpad, et cetera. Uh, nou ja, noem maar op. En mijn uh, lieve moeder... Die nam al die huisdieren in huis en uh, uh, soms uh, ons kinderen te vragen en soms de kinderen wel te vragen. Ja. En uh, nou ja, de konijnen zijn uh, buiten doodgevroren en uh, nou ja. Gelukkig uh, de lieve herdershond, uh, die nog zo jong was als hij was... Uh, nou, goed, hopelijk, uh, uh, familie gegaan. Die, die een hond ha hadden gehad, uh, die van ouderdom overleden was. Maar uh, nooit mee naartoe genomen. Schildpad ook gehad en mijn uh, oma... Uh, heeft toen die schilpad gedomen. en op weg naar mijn oma verschrikkelijk verhaal. Dus nu, ja. maar misschien moet ik het ook niet vertellen. Nou ja, als het heel maar, verschrikkelijk is. Uh, maar ja. ik eet uh, weinig dieren tegenwoordig, geen steeds minder. <lacht> en doe je dat expres? Want ik geloof vorige week heeft Herbert het over de vegetariërs en de oh, flexitariërs nee, gehad, nee, nee. maar. Oh, sorry. Uh, niet expres. Nee. Oh. Nou ja, in ieder geval... Uh, ...iedereen moet eten wat, wat hij denkt dat hij moet eten, hoor. Ja. Klaar. Ja, dan ja, ja, uh, moet iedereen eten. wel, toch? Ja. Ik, ik uh, heb gewoon daarna uh, maar geen huisdieren genomen. Nee. Want... Uh, ja, en nou, ook katten, weet je, uh, ontzettende leuke en brutale katten. Alles kwam bij ons in huis, maar ja, helaas uh, niet lang genoeg om, om ja, ze zien groter worden. Maar ik heb, ik heb natuurlijk wel uh, meegemaakt, uh, de huisdieren. En ja, als kind hecht je daar heel erg aan. Ja. Ja, dat, zeker dan, ja. Ja. En hoe ja, ja, langer je lang zo'n band dan, krijgt. Als in winterslaap is. En, en, en, en je oma niet weet uh, dat een schildpad uh, in winterslaap en dan uh, in de kolenkachel. Och, ach, ach. Ja. Ja. heb je toch nog stiekem het verhaal verteld? Ja. Ja. Nee, maar ja, ja, inderdaad, zo'n band opbouwen, dat lijkt me dan zo lastig. Want je hebt niet zo heel veel invloed op de gezondheid van zo'n diertje. En als je dan echt een band mee opbouwt, ja, dan kan het ook, kun je er ook heel veel verdriet van krijgen volgens mij als het dan ziek wordt. Nou, nee... Bijvoorbeeld, of overlijdt. Ja, overlijdt. Maar er zijn ook wel dus... Uh... Uh, de marmot uh, die ik van school uh, mocht meenemen van mijn moeder... is ook weer, weer goed terechtgekomen. Yeah. Uh, maar ja, het was mijn moeder uh, die ook uh, besloot... om talloze dieren in huis te nemen zonder ons te vragen. Zo'n dus schilpad. Maar die marmot is goed terechtgekomen. En ik hoop hopelijk, hopelijk ook uh, ja, de herdershond, weet je. Yeah. Heel goed. Nou, ik, ik dank je ook wel voor je bijdrage vannacht. En mag ik je een hele fijne nacht wensen? Ja, ik dat het wens, een he? bijdrage is. Ja, natuurlijk. Maar in, in die zin, weet je, je kunt zo... Tot de dag van vandaag... <kalk> ik neem geen huisdieren. Nee. Want ik moet uh, 180 pro, 200 procent uh, weten... Dat, dat ze goed uh, te huis uh, zullen ja. hebben. ja. ja. Dat is wel een hele goede houding, denk ik. Ja, dat vind ik ook. Ja. Dankjewel, Sasja. We gaan naar meneer Van Tongeren, want die is weer aan de telefoon. Dankjewel. Oké. Okay. Dag. Dag. Meneer Van Tongeren, bent u daar weer? Ja, ik ben er. Maar ah. hij was weggevallen. Ja, nou, gelukkig bent u dan er weer. Ik probeer ik gewoon even terug te bellen. Nou, verstandig. Nou, ik heb daar meegemaakt. Mijn vader was op een gegeven moment erg ziek. En die had dus last van darmproblemen. En toen was ik rond drie uur, was ik dus achter naar de stal gelopen. Toen lagen dus de koeien allemaal gewoon plat, dus gewoon te herkouwen. Ja. Toen ben ik weer naar voren, weer naar voren gelopen. En ik wist ongeveer hoe laat mijn vader, dus uit het ziekenhuis, zou komen, rond vijf uur. Ja. Toen liep hij dus naar achteren toe, met mijn, andere, met mijn jongere broer. Hij maakte de deur open, de koeien stonden gewoon op. Nou, prachtig. Net of ze dachten: van, nou, de baas is thuis. Ja. Maar die man die wist ook precies welke koe naast iedere koe stond, kon staan in de stal. Want was mijn vader weg, dan deed die koeien natuurlijk vechten. Dus die wist precies of een koe gezond was, wat de koe mankeerde. is dus met ieder dier, als je bijvoorbeeld een hond en een hond is ziek... en je pakt hem bij zijn oren, en zijn oren zijn koud, ja. dan, dan is hij ziek. Ja. Okay. En, en, en ja, Als een hond bijt en we tikt hem op zijn neus... Nou, dat vind hij helemaal niet fijn. Nee, dat geloof ik. Dus alles, de dieren, je hebt eigenlijk, in principe, ja, daar moet ik altijd natuurlijk voorzichtig mee zijn, maar je hebt heel veel natuurlijk plezier van dieren. Ja. Soms minder als van mensen. Ja. Daar moet ik natuurlijk altijd meer... voorzichtig mee zijn. Meer bedoel je? Ik moet altijd voorzichtig zijn waar je zegt natuurlijk, maar kijk, ik loop heel veel in Haren, ik woon dus in Haren bij Os. Ja. Heel veel in de natuur, als je de knijntjes, de egeltjes, alles wat je ziet in de natuur, als je het maar wilt zien. Ja. Kijk, ik heb, ik heb best wel respect voor dieren. Natuurlijk. Ik zal een dier ook bijna nooit iets eh, doen. Een hond schoppen of een kat schoppen. Dat hoeft helemaal niet. Dat nee, is gewoon een en jaagt ze gewoon weg. Ja. Maar dan moet je ook weten hoe inderdaad. Kijk, en je vader was dan echt een voorbeeld om te, om te laten zien hoe je met dieren omgaat. Ja. Dat wist hij precies. Ja. En ook altijd precies. op een fatsoenlijke manier natuurlijk dan? Ja. Ja, hij was wel eens ooit boos op de koeien, maar ja, dat gebeurt natuurlijk toch. Dat, dat kan altijd. Ja, ja. Maar dus, dan uh... gewoon op een nette manier. Niet gewoon ja. slaan met een stok of iets dergelijks. Nee, dat moet je niet doen. Nee, Kijk, en een hond ook, als een hond iets verkeerd doet, dan moet je hem corrigeren. Maar je moet niet twee dagen naar de hand die hond nog gaan slaan, want dan weet hij dat niet meer. Nee, nee. Dus altijd met, er is niks zo moeilijk als met mensen omgaan en met dieren. En een dier voelt dat. Kijk, een ja. hond zal zelden bijten, maar als hij weet dat hij de baas kan zijn, dan bijt hij. Het is eigenlijk, het is eigenlijk hetzelfde als met, uh, met een olifant. Hè? Gewoon echt een ge die, die heeft dan wel weer een geheugen van, uh, van, van weet ik voor hoe lang. Die kan alles onthouden. Ja, dat heb ik, dat heb ik ooit gezien op tv. Dat dus een olifant doodging en dan gaat die kudde gaat gewoon verder. En die komen op een gegeven moment weer terug op dezelfde plaats. Wat er dus gebeurd is met die olifant. Dat is heel gek. Ja. Ik vind dat fascinerend, want ik kijk ook heel veel natuurfilms. Dus uh, nee, dat vind ik prachtig. De natuur is gewoon. Ja, dat is een. Beetje, ja, ik zeg niet mijn leven. Maar ik vind het gewoon fascinerend. Maar doe je er zelf ook iets mee? Nee, weinig. Ja, ik heb. Uh, in mijn achtertuin heb ik een vijver. Ja. En er zitten dus vissen in. En als ik dan naar buiten loop, dan word ik er altijd wel rustig van. Dat vind ik wel mooi. Ja, maar dat is alles. Ja, ja maar verder is bij ons in, hier in de buurt ook. Er is dus ook een vrouwtje en die katten en zo. Daar loop ik ook wel zoiets naartoe. Dus uh, en daar weet een dier precies hoor. Ja. Het is niet, het is niet zo dat je echt er ook een beroep van hebt gemaakt net als je vader dat je ook boer bent geworden. Nee, nee, nee. Dat jammer genoeg niet. Nee. Genoeg. Ja, ja waarom is dat, vind je dat echt jammer waarom heb je dat niet gedaan uiteindelijk nou uh, dat moet je natuurlijk ook je moet als uh, als jonge man ja ik ben geen jonge man meer <laughs> maar dan moet nee. je daar gewoon mee opgroeien ja. kijk aan twee broers van mij die hebben op de boerderij gewerkt maar mijn vader die wist dus precies uh, als je dus onder een koe zat en met melken, de, deze vroeger nog met de hand kijk dan verkeerde handen aan die eiers, of aan de stenen eigenlijk, ja. dan gaf die koe bijna geen rommel meer. Geen melk. Nee. Dus dat, dat wist mijn vader ook precies. En hij zei tegen mij, van toen was ik toch jongen, jij kunt toch niet melken? <laughs> dus ja, nou dan houden we het toch? Toen was gelijk klaar. Ja, gelijk klaar. Ach. En achteraf heb je daar toch wel spijt van zo te horen? Jawel, ja. Ik, ik, ik, ik woon dus nog steeds in Haren. En dan fiets ik langs het huis van mijn ouders en dan zie ik nog de schuur en dan weet ik nog precies de herinneringen van wat er dus nou allemaal met het gaande is geweest met de beesten en zo. Ja, dat vergeet ja. je natuurlijk nooit meer. Nee. Zo groei je natuurlijk als kind op. Ja. Nee, dan, ja, dan leef je ertussen ook hè? Dan leef je ertussen. Ja, en dan, dat is toch heel anders dan als je denk ik ook gewoon alleen maar de huisdieren hebt. Dan... Dan ja. leef je er niet echt tussen. Die leeft dan bij jou. Als een koe heel veel melk gegeven had... dan ging hij altijd voor de koe staan... en dan in de nek kloppen. Nou, die koe die was wel zo immens blij. Ja, ja natuurlijk. Ja. Je, moet iets van bezen, ja, je moet het gewoon een beetje snappen. Ja, en op, en dan, een, op dan een goede manier van... ermee omgaan. Ja. Heel goed. Mag ik, mag ik je danken voor dit gesprek? Graag gedaan. Ik bel nee. nog wel een keertje op. Mooi. Nou, lijkt me hartstikke leuk. Meneer Vertongeren, dank u wel. Oké, dag. En dag. Okay, dag. dag. Ja, wilt u ook nog uh, uw verhaal kwijt over huisdieren? Over uh, uh, ja, wat verband u met huisdieren heeft? Of juist wat verband u daar niet mee heeft? 0800 1121 is ons uh, gratis telefoonnummer. U kunt natuurlijk ook een mailtje sturen, nacht.eo.nl. En wilt u uh, uw bericht heel kort kwijt? Doe dat dan gewoon naar de 1 Maar bellen is natuurlijk het leukste. 0800 1121. Gave name to all oh, the animals. Bob Dylan, um, ja van het boek wat hij ooit schreef in 1979, man gave name. Names to all the animals. In 1979 schreef Bob Dylan dus een boek. En daar komt ook dit liedje vandaan. Hij schreef de tekst van dat boek. Het is bijna vier uur. Maar er zijn nog twee mensen die graag met ons over dieren willen praten. Allereerst Jan. Een hele goede nacht Jan. Goede nacht of goedemorgen. morgen. Ja. Nou, bedoel... Ik zeg altijd na vier uur goedemorgen. Dus nog vijf minuten. Dan is het morgen. Maar wat okay. jij wil. Ja, dat nou, geeft niet. <laughs> um, Jan, ons in vertel. het dorp, uh, dus, nou, ja, dat... 15 jaar geleden, uh, waren mensen verhuisd en die liepen de, de kat lopen yeah. en uh, mijn vriend en ik werkte in, in een andere plek 30 kilometer verderop en dan zaten we door de week in een huis en dan ging ik twee keer naar huis en, dan, uh, en die kat die liep maar twee weken rond en zitten van zullen wij die kat meenemen dan hij ze tenminste weer in huis, yeah. nou, zo gezegd, zo gedaan uh, die kat in een doos en uh, in de auto mee, de kat vier weken lang binnengehouden. En uh, we hadden een, een, een werkster, die kwam weer één keer in de week bij ons, die boel een beetje schoonmaken. En die kat die ontsnapt. Tot grote verbazing, oh, drie weken heeft hij het erover gedaan, dan liep hij weer terug, ja. 30 kilometer verder uit het dorp. <lacht> die was ineens weg. Die dacht van, nou ben ik er klaar mee. Nee, nee hij, hij had goed naar de zin bij ons. Maar om hem te, te laten wennen aan de plek waar hij toen zat, heb ik hem eerst vier weken binnengehouden. Ja. Maar toen is hij op een moment in zo'n slaap. Toen is hij helemaal weer teruggelopen, 30 kilometer teruggelopen naar de plek waar we vandaan waren Ja, gaan ja. En toen waren jullie hem kwijt, of is hij daar, daarna nog teruggekomen? Ja, toen liep hij daar weer in het dorp. En is hij nog teruggekomen naar jullie? Nee, nee, dat niet. Dat niet meer? Oké. Okay. Nee, hij woont toen niks meer van ons weten. Ach, nou, en hadden ja. jullie echt een band al opgebouwd? Ja, zeker. En dat, en dat is dan een zonde. De, uh, ik heb nu ook weer een kaart die ligt. Nu weer lekker bij op bed te knorren. Heel goed. Nou, genieten van Verwens even met dierendag. Dan ga ik gauw nog eventjes naar mevrouw Van Duin. Want dat is dan de laatste die in het programma is. Dankjewel, Jan. Oké. Okay, Dag, fijne nacht. Dag, mevrouw Van Duin. Ja, hallo. Hallo, zeg dit maar. Ja, ja en de mensen hebben allemaal van die leuke verhalen over de dieren. Hè? Ja. En, uh, maar ik wilde even zeggen dat er ook mensen zijn die helemaal niet lief zijn voor dieren. Nee, dat klopt. Nee, want een broer van mij die woont in Heinkensand. En die heeft een rotweiler, een schat van een hond. Speelde met de kinderen uit de buurt en zo. En die hebben ze vorige week dinsdag hebben ze ergens gif neergegooid. En dan hebben ze die hond vergiftigd. Ach. Die heeft dat opgegeten. En dat beest heeft zo vreselijk veel pijn gehad. Want je weet eerst niet wat het is. Hij begint te spugen en zo, maar je weet dan niet... Uh, maar later is door de, de dierenarts geconstateerd dat hij vergiftigd is. Ja. Dus dat is... Dat... En de, denken, jullie dat er zet, denken jullie dat er opzet in het spel is dan? Nou, ze hebben dat waarschijnlijk, dat weten wij niet. Dat, nee. we, dat weet je niet. Misschien hebben ze het neergegooid. Dachten we ook al misschien voor katten. Het is een beetje braakliggend terrein. Maar ja. die me dan uitlaat. En uh, daar moet hij iets opgegeten hebben. Ja. Maar ik kan me niet voorstellen dat de mensen het echt op hem gemunt hadden. Want het was zo'n ontzettende lieve hond. De hele buurt kende hem. Hij liep nooit bij het huis weg. Hij lag altijd voor het huis en speelde met de kinderen. Dus laten we... Dan zal het niet expres gedaan zijn. verschrikkelijks nooit van de leven meer doen. Nee. Maar, maar uh, houdt u uh, zelf ook van dieren? Ja, wij hebben zelf altijd honden. We hebben honden, we hebben vogels. En uh, ik heb een uh, chichu gehad. Die is 18 jaar geworden. En toen dacht ik, nou nou nemen we maar... Wat is dat? Meer, hoor. Maar we hebben er toch weer twee. Wat is een ik chichu? En hartstikke leuk, spelen de hele dag. Je hebt geen tijd om problemen te hebben, want die hondjes die maken je zo Oh, goed. het is een hondje. Oh, oké. Okay. <laughs> ik, denk, ik denk, wat is een chichu, maar het is een hondje. Ja, nu hebben we twee hondjes. Ah, oh, ja. wat leuk. We N hebben we weer twee hondjes. Nou, geniet ervan. Dank u ja. wel voor uw telefoontje. Oké. Okay. En een fijne nacht. Dank je wel. Dag. dag. Ja, zo zijn we alweer aan het einde gekomen van het eerste gedeelte van de Nacht op 1 waarin we het hadden over dieren. Omdat het natuurlijk vandaag Dierendag is. Nou, voor alle mensen met dieren verwend het beestje vandaag maar extra. Dat heeft hij vast wel verdiend. En voor alle mensen die, uh, ja, die geen dieren hebben... die zich niet in de nacht herkend hebben, excuus. Toch, uh, uh, toch hield ik graag de gesprekken. Volgende keer weer een ander onderwerp. Ik ben heel benieuwd wat het dan weer gaat worden. Dat weten we nog niet. Zometeen veel muziek. Eerst het nieuws van 4 uur. Tot straks.